Het NOS-journaal. Mark Visser. De jaarrekeningen van alle Nederlandse ziekenhuizen dreigen afgekeurd te worden. In een vertrouwelijke brief die in handen is van Nieuwsuur... schrijft de accountantsorganisatie NBA... dat de onderbouwing van inkomsten en uitgaven niet goed genoeg is. Ziekenhuizen moesten vorig jaar een nieuw declaratiesysteem invoeren... en daarna is onduidelijkheid ontstaan. Het gaat met name over de interpretatie van regels... Volgens NBA-voorzitter Hub Wieleman zijn de ziekenhuizen al eind 2011 gewaarschuwd, maar is er weinig actie ondernomen. Binnen twee weken moet er duidelijkheid zijn over de manier waarop de jaarrekeningen moeten worden gecontroleerd, want dan moeten die naar de zorgverzekeraars. De Franse president Hollande wil dat de eurozone zich beter wapent tegen de kwetsbaarheid van de munt. In het Europees parlement riep Hollande op om de euro te beschermen tegen irrationele schommelingen. Het Franse staatshoofd sprak zich uit voor bezuinigingen... maar die mogen volgens Hollande niet zo drastisch zijn... dat ze het economisch herstel in de weg staan. In dat verband wil Hollande de landbouwsubsidies in stand houden. Hollande bracht ook de militaire interventie in Mali ter sprake. Hij benadrukte dat Franse troepen daar uit naam van Europa naartoe zijn gegaan. En is de reden waarom ik op de om in Mali Mali. Ik pris... heb en je aussi. van de la communauté internationale. In Mali zijn militairen uit Frankrijk en Tjaat de noordelijke stad Kidal binnengetrokken. In de drie weken dat de Fransen nu in Mali zijn, zijn er in een snelle opmars in geslaagd een groot deel van het noorden van het land te heroveren. De Verenigde Naties, de Europese Unie en Afrikaanse functionarissen praten vanmiddag in Brussel over de toekomst van Mali. Frankrijk wil dat Afrikaanse troepen zo snel mogelijk de Fransen vervangen. Het is bekend wie de nieuwe weerman van de NOS wordt. Het is de 32-jarige Peter Kuipers-Munneke. Hij werkt sinds 2009 als polair meteoroloog bij de Universiteit Utrecht... en blijft dat doen naast zijn nieuwe baan als weerman. Kuipers-Munneke werd gekozen na een screentest... die de NOS in november hield op de Wageningen Universiteit... en de daarop volgende tests en sollicitatierondes. Peter Kuipers-Munneke is vanaf dit voorjaar op televisie te zien. Dan het weer van nu trekken winterse buien over het land... maar het aantal neemt langzaam af. De temperatuur ligt rond de 4 graden. Vanavond neemt de bewolking toe... en rond middernacht gaat het vanuit het westen sneeuwen. Morgenochtend trekt de neerslag weg naar het zuidoosten.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 Kubus bestaat 10 jaar en daarom hebben we een aantrekkelijke actie. U kunt 25% besparen op uw accountantskosten. Ga naar kubus.nl. Ondernemers kijken anders met Office Basis van Ziggo. Het alles in één pakket met supersnel internet, televisie en telefonie. Bel 0800 0620. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. De Engelse premier David Cameron gooide dan eindelijk de knuppel in het Europese honden op. Wat de Britten willen is een fundamenteel andere relatie met Europa. Vooral van Nederland is de aanwezigheid van Engeland heel belangrijk. Wat willen landen nou? Iedereen moet maar met de billen blootkomen. U dacht, uh, geef me eens even van Jetten, we gaan de andere kant op. Ik dacht, net als in Nederland, moet je ook bereid zijn bevoegdheden... daar neer te leggen waar het beste kunnen worden uitgeoefend. En dat is heel veel bij de lidstaten. Het is tijd voor meer of voor minder Europa. De Tweede Kamer debatteert daarover aan het eind van de middag. Jesse Klaver van GroenLinks en Harry van Bommel van de SP... die nemen dadelijk een voorschotje. Ja, meneer Klaver, is het links om voor Europa te zijn? Ik denk dat het inderdaad links is om voor Europa te zijn. Ik kan me niet zo goed voorstellen waarom je tegen Europa zou moeten zijn. Je kan wel met elkaar hebben wat voor Europa wil je hebben. Dat lijkt me een hele relevante vraag. Maar dat voor of tegen Europa... Ja, toch wel. Maar Harry van Bommel, u bent toch ook links? Ik ben zeer links. Ja. Ik denk zelfs dat ik linkser ben dan meneer Jesse Klaver. Okay, nou ja, dat... Ik kan in ieder geval verder plassen, zo te horen. <laughs> nee, dat gaan we niet uitproberen. Maar uh, u bent tegen Europa. Het Europe. beste zit in de naam. <laughs> ja, dat niet te zien. Links en tegen Europa, dat kan dus ook? Nee, nee, nee. meneer Klaver heeft het uitstekend uitgelegd. Uh, het gaat niet om voor of tegen Europa. Het gaat erom of je voor of tegen meer bevoegdheden voor Europa bent. Um, zeg maar de Verenigde Staten van Europa, waar D66 en um, Verhofstadt uit België, je zal voor zijn. Wat doe je als je weet dat borstkanker in de familie zit? Nicky Westerhoff schreef er een boek over. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goed wel. Hoe groot was de kans op borstkanker bij, bij jou en de familie? Uh, nou, de kans dat je het gen draagt is uh, 50% kans, omdat mijn moeder draagster was. Uh, en als je dan dat gen draagt, dan is de kans op borstkanker op papier tussen de 60 en 85%. Maar bij ons in de familie hebben wel alle vrouwen die draagster zijn ook ja, daadwerkelijk op jonge leeftijd uh, borstkanker gekregen. Dus de kans was heel groot dat jij het ook zo. Ja, ja. ja. In Utrecht krijgen ze een referendum over de vraag... of de provincie Utrecht verdwijnen en opgaan in een superprovincie... samen met Noord-Holland en met Flevoland. Aan historicus Wim Berkelaar vragen we straks... of de provincie zijn langste tijd heeft gehad. Dichter bij de dag is vandaag Egbert Hovenkamp. Hij luistert deze uitzending mee en maakt er een gedicht van... dat u tegen half vier hoort. En muziek is er dit uur van De Wolf en volgend uur van Frank Boeien. En we mogen daarom twee cd's weggeven van De Wolf 4... en twee keer de nieuwste cd Liefde en Moed van Frank Boeien. En als u daar kans op wil maken, ga dan naar de site Dit Is De Dagpunt Nu... en vertel waar u, waarom u vindt dat u dit cd moet krijgen. En een deskundige jury, bestaande uit Frank Boeien hemzelf en De Wolf... zullen de winnaars tegen half vier bekendmaken en reageren. Dat kan natuurlijk ook altijd via onze Facebookpagina... of op Twitter via de hashtag DIDD. Ja, de Volkskrant opende vanmorgen met het nieuws dat het CDA minder macht naar Brussel wil. Harry van Bommel, rolde u van uw stoel toen u het las? Ja, ik vond die kop vond ik buitengewoon uh, uh, verfrissend. Um, ik moest wel denken natuurlijk, het CDA... Uh, zo'n beetje mijn hele politieke leven in de regering... en dan, dat zijn, is al een ze, tijdje. dan zijn ze er twee weken uit en dan, en dan in één keer ja. vallen ze over Brussel. Maar ik was wel blij, want ik vind wel dat dit raakt aan de kern van de discussie... die ook de Britse premier Cameron probeert te voeren... en ook in Frankrijk kennelijk uh, blijkt uit het nieuws... van wat moet Europa wel doen en wat moet Europa niet doen. Laten we ons beperken tot de kerntaken, dat zegt het CDA nu ook. Ik ben blij met dat nieuwe inzicht. Ja, want uh, het was een interview met Sybrand Buma, hè, de leider van het ja. CDA... die zei wat we... Uh, in in Nederland kunnen doen, moeten we ook in Nederland doen. Allerlei dingen die nu in Europa geregeld worden, moeten weer teruggehaald worden. Zeker. Ja. Ja. Meneer Klaver, hoe las u het? Nou, ik rolde ook van mijn stoel, maar eerder van het lachen. Want ik dacht, nou, er komt een, een leuk lijstje van een aantal punten... waarvan ze denken, nou, ja, daar moet Europa maar niks mee doen. Kijk, uiteindelijk gaat de discussie over Europa... Maar er, was, mij... er was toch ook een lijstje? Ja, er zit een lijstje bij. Kijk, Wat mij betreft moet je niet met lijstjes beginnen... en zeggen dit moet terug of dit moet er naartoe. Het gaat over de probleemdefinitie die je hebt. Waarvoor heb je Europa nodig om samen problemen aan te pakken? Een van de problemen waarvan ik zeg, is het klimaatprobleem. Um, dat is grensoverschrijdend. Een milieuvervuiling, dat zou je samen moeten aanpakken. Wat zie ik dan op, de, op, op het lijstje staan? Bijvoorbeeld de fijnstofrichtlijn. Omdat ze zeggen, ja, maar fijnstof is een lokaal probleem. Ja, dat alsof, fijn, alsof fijnstof stopt bij de grens. Uh, fijnstof heeft geen paspoort op zak. Niet dat dat nodig is binnen Europa. Maar het laat zien dat je eerst moet kijken waarvoor werk je samen in Europa. En wat is daarvoor nodig? En niet eerst met allerlei maatregelen gaan, gaan smijten. Gezinshereniging is nog zo'n zo punt. Migratie is een internationaal thema. Uh, daar ook op dat punt zul je samen moeten werken. Zelfs de SP erkent dat. Die hebben onlangs nog een ja, voorstel gedaan... om op, zelfs asiel, SP, op asielbeleid uh, meer samen te werken in Europa. Dus wat ik graag van het CDA zou willen weten... is welke uitdagingen zie je nou voor de toekomst... En hoe, welke, hoe wil je die gaan aanpakken? Uh, en dat zie ik hier niet. Het is gewoon een lijstje. Van ik, ja, ik Zo kan ik ook wel een lijstje maken. Ja, ja, zou u dat kunnen? Een lijstje met dingen ah, ja. die nu in Europa geregeld worden... waarvan u zegt, die zouden we beter in Nederland kunnen regelen? Nee, kijk, ik, ik, ik, ah, li ik, nee, ik, ik kan heel makkelijk een lijstje opstellen... waarvan ik zeg nou, dit zou meer moeten worden geregeld. Of rare dingen die je hoort waar Europa dan mee bezig is. Het overbekende voorbeeld van de, de, de zooltjes die je dan mm. zou moeten dragen. Uh, maar daar gaat het de niet om. Slipzoltjes dat, dat, in dat schoenen dat gaat, zijn dat, hè? Ja, dat, gaat, ja. Dat, dat raakt niet de kern uh, van de discussie. Het gaat, dat is niet... De essentie Europa moet ons verder helpen moet ons helpen met het aanpakken van de uitdagingen voor de toekomst. En zo'n richtlijn, ach ja, veel plezier ermee, CDA. Ja. Meneer, meneer eh, Van Bommel, van het een goede lijst? Nou... Nitraatrichtlijn, fijnstofrichtlijn, dit is niet onze bodemrichtlijn. Laat ik zeggen, dit is niet onze lijst. Overigens heeft Cameron zelf ook een wensenlijstje gemaakt... weliswaar een stuk vager dan dit lijstje... Eh, waar ik het ook niet mee eens was. Maar wat ik belangrijk vind, is dat we nu eindelijk eens kunnen praten... met ook, ik vind een lijstje wel belangrijk... met concrete voorstellen op tafel. Wat moet Europa wel doen, wat moet Europa niet doen? Kijk, u kent ons standpunt. Wij vinden dat Europa... veel te, te veel op de markt gericht is... in de zin dat alles aan concurrentie onderhevig moet worden gemaakt. En zo'n zo uh, zo kwestie van die sociale huurwoningen... het toewijzen daarvan heeft ook te maken met het feit... dat het huisvestingsbeleid onder de Europese marktwerking wordt Want, gebracht. Wat, kunt u even daar, uitleggen wat dat nou, precies inhoudt? Nou ja, bij een bepaalde inkomensgrens... mag, een, uh, mag de overheid geen sociale huurwoning meer uh, aan een huurder geven... als je daarboven komt. En dat is een Europese regel? Dat ko komt uit Europa. Wij zijn daar zeer tegen. Wij vinden het volkshuisvestingsbeleid vinden wij nationaal beleid... Maar die is staat ook op het lijstje van Buma. Zeker. En daarom vind ik dat lijstje dus helemaal geen flauwekul. Okay. Er staan dingen op waar ik het niet mee eens ben, zeg ik. Maar wat ik winst vind, is dat er nu eindelijk... aan de hand van concrete voorstellen gesproken kan worden... over wat Europa wel moet doen en wat Europa niet moet doen. Het kabinet is zover nog niet. Het CDA valt hierin te prijzen. Ja. Uh, meneer Klaver, u zegt uh, veel plezier met je lijstje. Staan er helemaal geen dingen op waarvan u zegt... het is zinnig om erover te praten? Nou, uiteindelijk, en daar ben ik het wel eens met de heer Van Bommel... het kabinet... Uh, die faalt op dit punt heel erg. Die hebben in het regeerakkoord staan... er nee, moeten bevoegdheden terug uit Europa. Uh, dat hebben ze nu al een paar keer ook in de Kamer herhaald. Maar als de Kamer dan herhaaldelijk vraagt... Van, nou, dan zijn we wel benieuwd wat dat moet zijn, dan krijgen we iedere keer nul op het request. En zelfs na, dat komt wel ergens rond de zomer. Uh, dus in die zin, als er partijen zijn die het over die bevoegdheden willen hebben... ja, prima, uh, stel, hè, dan vind ik het de prijzen van het CDA dat ze het doen. Ja, ik, ben alleen niet zo, ik ben niet zo onder de indruk van alleen een lijstje... omdat het eerst gaat over welke problemen zie je. Dus voor mij ga je niet horen welke maatregelen we nu... Uh, welke bevoegdheden we moeten terughalen. Ik zie op het eerste plaats vooral veel bevoegdheden... die we zullen moeten gaan delen in Europa. SNS is net gevallen. Uh, bijvoorbeeld, en ik denk dat we naar een bankenunie toe moeten, zodat we meer afspraken in Europa maken, hoe we ervoor zorgen dat banken niet meer omvallen en als ze omvallen, dat het dan niet met de kosten gaat van de overheid. Maar u zegt eerder meer Europa dan minder Europa, als ik goed naar u luister. Op dit moment zie ik vooral veel uitdagingen waarvoor we meer Europa nodig hebben. Bijvoorbeeld, eigenlijk wilde Dijsselbloem, dat schrijft hij op, uh, bij SNS de obligatiehouders mee laten betalen. Dat zijn ja, mensen die Ik hoorde dat u leggen iets over SNS wilde zeggen. Het is u gelukt, ga door. <laughs> Uh, dat, uh, die, hij wilde heel graag de obligatiehouders mee laten betalen. Obligatiehouders zijn mensen die geven wel lening aan SNS, maar dat kon niet. En de argumentatie die hij geeft is dat ze daar in Europa nog geen overeenstemming over hebben. Ik had maar wat graag gezien dat hier Europese regels over waren geweest, waardoor we ervoor zorgen dat de private, hè, dus dat het niet ten laste komt van de overheid, van de belastingbetalers, ja. maar dat mensen die gewoon aandelen in zo'n bedrijf hebben, dat die gaan mee betalen. Maar dat ja. is ook wel maar, de obligatiehouders niet. Hè. Nee, meneer Van der Brink, wat, van ja, wat de heer Klaver hier eigenlijk aantoont, is dat we dus in dat inderdaad een discussie moeten hebben over wat Europa wel... en wat Europa niet moet doen. En op het ene moment is dat meer Europa. De SP, dat zegt de heer Klaver terecht, op het punt van asiel... en het verdelen van de lasten... en het zorgen voor gelijke toegang, gelijke opvang... moeten we Europees doen, zegt de SP. Dus ook op dat punt zeggen wij iets meer Europa. Maar op heel veel terreinen ook iets minder Europese bemoeienis. Dus ja. En dat meneer is wel Klaver de wil vooral van de praten over de dingen waar het meer is... Ja. en nu ook wel over waar het minder kan. Precies, Klaver sluit zich dus wel aan bij de kern van de discussie. Wat moet Europa doen? <laughs> Nou ja, de, de kern is waar voor welke uitdagingen staat Europa. En ik geef heel duidelijk aan dat dat staat bij het beteugelen van de financiële markten. En ervoor zorgen dat klimaatverandering en milieuvervuiling wordt ja, dus aangepakt. En vanuit dat punt. Zeker. Maar daar ga ik terug redeneren. Wat moet Europa regelen? Wat moeten de lidstaten zelf doen? En die analyse over wat, is er, wat zijn de uitdagingen. Daar hoor ik politieke partijen niet over. Het gaat iedere keer over die kleine, concrete puntjes. Europa is een idee, ik zie en dat moet je als ook van ideeën. Als twee, beginnen. twee zijden van dezelfde medaille. Eén is wat zijn de problemen waar we voor staan? En twee, waar moet Europa zich manifesteren? Dat is denk ik de kern van de discussie. En eerder die is... ere toekomt. Cameron heeft die, als leider van een groot Europees land... heeft die steen wel in de vijverdeur vergooien. En de rest volgt nu. Ik kan er alleen maar blij om zijn. Maar, uh, Wim Werkelaar. Heere parlementariërs, zit het probleem ook in wezen... momenteel niet bij de liberalen in ons parlement, ik bedoel dan de VVD... dat, ja. dat er vanuit het kabinet geen stelling wordt genomen. Komt dat niet omdat de VVD eigenlijk ja. heel ingewikkeld in Europa staat? Ja, dat klopt, uh, want de Partij van de Arbeid heeft wel een duidelijk standpunt. Uh, was ook uh, in, de, in de persoon van Frans Timmermans... mede uh, ontwerper van de Europese grondwet, heeft op andere punten... Steeds voorop gelopen in Europa. De VVD zit natuurlijk in een lastig pakket. Omdat ze aan de ene kant uh, minder Europa zouden willen. Aan de and, uh, ook minder bemoeienis. Omdat bedrijven daar last van zouden hebben. Minder Europese regelgeving in die zin. Uh, liberaal Europa. Aan de andere kant zitten ze wel in het kabinet. En zitten ze in Europa. En moeten ze wel zaken doen. En ze hebben maar, de PVV in de nek. hè? Natuurlijk Precies. de PVV in de nek. Maar daarmee natuurlijk is het maar daarmee is niet alleen een probleem van de VVD. Uh, maar is het ook een probleem van het kabinet, kabinet geworden. absoluut. Uh, je ziet ook dat eigenlijk hierop de, de meningen in het kabinet heel, heel erg uiteenlopen. Op al die andere onderwerpen, ook zelfs als het gaat over sociale zekerheid, dan weten ze elkaar vrij snel te vinden. Maar als het gaat over Europa, dat is echt een bottleneck. Dat ja, is, dat door... ook, is dat ook de reden, denkt u, dat er nog geen lijstje van het kabinet is, of nog geen stuk van het kabinet? Ik weet het, nou, je moet ah, ik wilde wil ja. zeggen, zeker weten, maar dat doe je hier eigenlijk heel weinig eh, op het Binnenhof, maar eh, ik, ik verwacht het wel, ja, dat dat de reden is, dat ze daar gewoon nog niet, oh ja, uh, nog niet uit zijn. Aan de, de ene kant mee. heb je Timmermans, uh, de, misschien wel de grootste eurofiel van het, uh, van het Binnenhof. En aan de andere kant staat, uh, staat Mark Rutte... die uh, de, de hete adem van de, van de PVV in de nek voelt. Ja, dus er wordt een klus om er samen uit te komen. Meneer Klaver, wat ik bij u nog niet zo goed begrijp... is, ik snap dat u aan de ene kant zegt... ik zit vooral na te denken over welke uitdagingen er zijn... en hoe we die met Europa kunnen oplossen. Je kan toch ook tegelijkertijd kijken naar dingen... die Europa nu onnodig doet. Dat hoeft elkaar toch niet uit te sluiten? Ja, je kan daarbij kijken. Ik zeg alleen, ik vind dat daar te snel overheen wordt gestapt. En voor mijn gevoel liggen er nu vooral heel veel zaken... die we meer met Europa zouden moeten gaan regelen... en waar we nu eigenlijk niet verder in komen. Maar wat doet u met het sentiment in de bevolking dat zegt... hou eens op met je Brussel? Precies. Nou, wat ik, daar, wat ik daarmee doe, is op de eerste plaats... mijn collega's hier in het parlement zelf aanpakken. Want als ik ergens niet tegen kan, is dat we voortdurend wijzen naar Brussel. Of alsof dat iets apart is. De meeste besluiten die in Brussel worden genomen... dat doen de regeringsleiders. Dat is dus Mark Rutte en zijn collega's die samen... Besluiten nemen in Brussel. En wat ik wil en waar ik voor pleit, is meer democratie voor burgers. Als Brussel en als dus de of het nou daar de Europese Commissie is, of het de regeringsleiders zijn die in Brussel meer besluiten kunnen nemen, dan moet de democratische controle van burgers in Europa ook beter georganiseerd worden. Maar luister, worden. ik ben een heel kleine uh, uh, uh, hoe heet dat, een steentje in een hele grote Europese ja. vijver. Dus al krijgen wij iets meer, al krijgt dat parlement iets meer te zeggen, ik voel daar als burger helemaal niks van. Uiteindelijk is iedereen, ook als het gaat in Nederland, ben je ook een, een steentje in ja, maar de vijver. Het is wel een kleinere vijver. Is, ja, maar dat, als we het zo gaan terugredeneren, dan kan je ook zeggen: ja, maar een gemeente, dat is dan ook weer een iets kleinere vijver. Nee, het gaat om het gevoel. Er, zijn, er is een gevoel in Nederland. Dat is waar. Dat is onmiskenbaar. Er is een gevoel in Nederland dat er besluiten worden genomen die te door worden geduwd in Brussel en waar mensen geen invloed op hebben. En dat is ook zo. En dat, dat is ook vaak zo. Maar ik weiger te zeggen. Ik weiger te zeggen dat dat een probleem is van Brussel of dat dat door Brussel komt. Dat zijn de, onze eigen regeringen. Leiders, en die moeten wij als parlementariërs, dat geldt zowel voor de heer Van Bommel als voor mij... moeten wij heel sterk controleren en hardop aanpakken... dat Nederland niet beetje bij beetje de, de, verder de Europese Unie in wordt gerommeld... zoals ik het zelf wel eens heb genoemd. Mm. Het gaat erom dat we de, de bevolking dat we eerlijk zijn over de keuzes die voorliggen... de uitdagingen die voor ons liggen en wat onze visie op Europa is. En, u en u dat, dat u laat het kabinet niet horen. En u denkt dat u daarmee het sentiment onder de bevolking wel oplost? Uiteindelijk... Uh, Uiteindelijk, Kijk, een leider zonder gevolg is iemand die een ommetje maakt. Dus als wij er als politici niet in slagen... Wacht even hoor, een leider zonder, zonder gevolg is ja. iemand die een ommetje maakt. Wim, is dat een historische ja. uitspraak? Ik ken hem niet als historische uitspraak, maar ik zou hem wel ertoe willen verheffen. We horen trouwens de toekomstige leider van GroenLinks. Ja, dat mag no, je nog niet no, zeggen. je weet, ik ben politiek zonder partij. Oh ja, dat kan ja, ik. Ja, ja, ik ga gewoon de terug even naar ommetje maakt. Een leider zonder gevolg is iemand die een ommetje maakt. En als wij er niet in slagen om mensen mee te nemen in dat proces van Europa... Europese integratie. En ook te laten zien dat Europa geen ver van je bedshow is... maar van ons allemaal. En dat Europa geen technicality is van bureaucraten. Als we daar niet in slagen, dan is onze missie ja. mislukt. En, en, en daar, daar meneer van Kermen... Bommel, Bommel... Ja, het debat vanmiddag, gaat het echt een stap verder komen, denkt u? Uh, ik hoop het wel. Ik hoop het wel, omdat... De ja, als het Cameron... kabinet nog geen standpunt heeft, gaat het niet werken, lijkt me. Nee, maar. dat klopt. Maar waar het wel om gaat, is de vraag... Uh, of wij inderdaad in staat zijn uh, om in Nederland uh, mensen mee te nemen in Europa. Uh, steun te krijgen voor Europa. Die steun is er nu niet. Cameron heeft dat heel duidelijk gesignaleerd. Ik vind dat hij heel moedig uh, de oplossing zoekt... in een, uh, in een van, raadpleging van zijn eigen bevolking. Ik zou wensen dat wij dat in Nederland ook deden. He, een meerderheid ja. is daarvoor. Ja, een, een, een, een gewoon referendum. Een referendum. Over de vraag? Over welke vraag? Over een nieuw Europees verdrag waarin wij de bevoegdheden en de taken van Europa regelen. In Engeland, en dat mag al snel discussie... discussie... wat u betreft. En ja. meneer Klaver, hoe kijkt u daarnaar? Nou ja, ik vind het een hele goede toevoeging dat dat ik eigenlijk nog niet eerder gehoord van de heer Van Bommel, als het gaat over een nieuw Europees verdrag. En hoe snel kan dat? Voorlopig ligt er nog geen verdrag voor. Nee, dat is waar. Zodra er is een referendum meneer Klaver. Nou ja, zodra dat, zodra dat uh, geratificeerd moet worden, hè, zodra de landen moeten zeggen, wij willen hiermee akkoord gaan, dan kunnen wij ons wel iets voorstellen bij een referendum. Maar dat gaat, nog, dat gaat nog jaren duren. Oh, dat hoeft je dat zijn de Europese verkiezingen extra belangrijk, daar zal de vraag centraal komen te staan. Welk Europa wil jij? En het is de uitdaging eerst, van politieke partijen... Zijn om hun visie zijn eerst te aanzet, de brengen. lidstaten zijn eerst zelf aan zet. Nou verwijt u weer Brussel dat het te lang duurt. Daar zijn het we zelf niet aan in de mond genomen. We zijn zelf... Ja, u wilt wachten op de Europese verkiezingen. We heren, zijn heren, pas heren, volgend heren, heren. jaar. We kunnen dit jaar kunnen wij komen tot nee. nieuwe afspraken... wat Europa moet doen en wat de lidstaten okay. moeten doen. Meneer dat van, schrijven we in een verdrag. En dat leggen we gewoon voor in een referendum... aan de Nederlandse bevolking. Heel veel plezier daar samen in Dank u wel voor dit moment. We hebben hier namelijk een hele band in de studio. De Wolf, Pablo van der Poel. Wat gaan jullie spelen? Het nummer Crumbling Heart. Okay. 1, <tied> And I'm counting ones are driving my poor heart and Make up your mind, girl, Pick up the dust. It used to be my poor heart. It turned into crumbling rust. Het lijkt een drumstel, maar het is gewoon een hele grote tamboerijn... waar jij speelt. Ja, ja, ja, ja, Toch? Dan ik het zo, en dan ga ik zo... De uh, tamboerijn. ik het <lacht> ja. Precies. We ja. horen jullie straks nog een keer. De Wolf, dank voor dit moment. En wilt u een kans maken op een cd van hen? Ga dan naar onze website, ditistedag.nu. Hier aan tafel zitten Nicky Westerhoff... die een boek schreef over hoe ze met borstkanker in haar familie omging... historicus Wim Berkelaar... en de politici Harry van Bommel van de SP... en Jesse Klaver van GroenLinks. Ja, naar welk jaar gaan wij terug, Wim? 1477. En wat gebeurde er in 1477? Ja, toen liepen wij nog lang niet op deze aardkloot rond. Uh, toen had je de zogenaamde Bourgondische Nederlanden. Dat, moet je voorstellen, dat zijn landsdelen die uh, beslaan uh, het huidige Nederland, België, Luxemburg. Dat waren fossendommen, uh, hertogdommen, graven... En daar uh, zat uh, aan bewind Karel de Stouten. En Karel de Stoute, Stoute is stoutmoedige, dus de dappere, zullen we zeggen. Die had de neiging om, die, uh, die kocht die, uh, die vorstomme hertogdommen... of die veroverde ze, of die pachtte ze. En die had de neiging, ik ga het centraliseren. Toen uh, bij een veldslag kwam die om... en op 11 februari uh, uh, 1477 was zijn dochter, Maria van Bourgondië die kwam aan de macht en die moest het groot privilege afkondigen. En dat betekende, de gewesten die morrend in opstand kwamen tegen de centralisatiebeleid van haar vader, Karel Stouten dus, die gewesten zeiden, wij gaan niet centraal. Wij blijven gewoon, als het even kan, onszelf. Eigen identiteit houden. Nou, we praten daarover omdat de inwoners van de provincie Utrecht zich mogen uitspreken over de vraag of ze willen fuseren met Noord-Holland en met Flevoland. En een gedeelte van de mensen uit de provincie Utrecht ziet dat helemaal niet zo zitten. Is dat omdat zij bang zijn voor hun Utrechtse identi identiteit? Ja, ik ben er wel zeker van. Kijk, je moet je voorstellen, als je, als je aan die geschiedenis verder trekt... je neemt een republiek van de zeven uh, provinciën... dat zijn nog zeven provinciën, hoe heette dat natuurlijk ook... Daar was Holland altijd almachtig. He, dat, uh, als je nadenkt, 2,5 miljoen maximaal uh, leefden in die republiek. Daarvan 880.000 zaten in Holland. Holland is dan Noord- en Zuid-Holland. Amsterdam telde 200.000 inwoners in de 17e eeuw. De tweede stad van, uh, van Nederland, of uh, beter gezegd van de Republiek... was Leiden, 65.000. Dus iedereen in Holland klaagde al over Amsterdam. Van daar zit alle macht. En al die andere provincies, zeker Groningen, Overijssel... die hadden zoiets van, ja, die Hollanders die bepalen het allemaal. Ja, zullen we eens even luisteren hoe de provincies nu klinken? Ja, hallo. Ik wil maar even zingen. De lup die zo'n zwaai. Is dat niet gevierlijk voor de nee? hersenen? Dat is echt niet normaal, meer. Dat kan echt niet meer door de beugel, hè. Ik denk, omdat dit dus op een radioboodschap over moet komen... dat we toch meer op de klankkleur moeten letten. Daarom had ik ook gedacht, samen door de deur... ook al heb je een andere kleur. Nou, ik ben er altijd verrast dat mensen al een scherpe mening hebben... en niet weten waar het over gaat. Ik trek me uur vanaf. Ja, allemaal dialecten oh, uit provincies. Nicky, uh, voel jij binding met de provincie waar je woont? Nou, ik woon nu in Haarlem en dat is de provincie Noord-Holland. Ja. Ik kom oorspronkelijk uit Hillegom. Dat is net over de grens, Zuid-Holland. Dus. En, en ik ben... heb in Utrecht gewoond, dus nee, niet dus je per se van met alles. één provincie. Marie ja. van Bobbel, hoe is dat met u? Nou, ik ben geboren in Brabant. Ik heb daarna in Overijssel gewoond. Uh, en ik woon nu ruim 25 jaar in de Randstad, Amsterdam... en tegenwoordig net over de grens in Diemen. Ja. Ik heb helemaal niets met provincies. Nee, u bent echt een kastmoepoliet. Maar het is ja, wel dat. leuk, trouwens, dat je dat aan... aan juist, nu Harry van Bolle zegt, Brabant. Want Brabant en Limburg, dat waren generaliteitslanden... Hè, in, in, tijdens de Republiek. Dat betekent, dat waren economische wingewesten. Ja. Maar die hadden in de Staten-Generaal... dus ik zou maar zeggen de huidige Tweede Kamer, niks in te brengen. Dus <tus> die hadden altijd dat, dat gefrustreerde gevoel... wij worden wel... Uh, uitgemolken, Maar eigenlijk hebben we niks te zeggen. Volgens mij komt de band ook uit Brabant, toch? Nee, we komen uit Limburg. Jullie komen uit Limburg, oh. oh. Sorry. Hey, jongens, uh, sorry. Nee. zijn jullie aanhangers van Geert Wilders? Nee. Dat zou mogen, hoor. Dat zou mogen, weer. Nee, tegenwoordig durft niemand oh, dat ja, te zeggen. Maar de kwaliteit, van, de kwaliteit van Geert Wilders was, dat is gek gezegd... die verenigde heel veel mensen uit Venlo en omgeving... op zich niet alleen vanwege het islamstandpunt, ook wel... maar vooral ook omdat die mensen iets hadden van... hij is één van ons, ja, ik kan het niet in lek zeggen. Maar hij is één van ons. Dus, maar ik, ja. ik kan me het gevoel van, van zo'n verbondenheid met de provincie heel goed voorstellen. Ik woon nu voor, voor mijn werkje in in Den Haag, maar ik ben geboren en getogen in Brabant en ik voel me ook, ook al. in, in alles. Ja, maar ik voel me wel echt. Ik voel me wel echt een Brabander. Ja. Als ik in een kroeg sta in Den Haag en ik hoor Brabant van Guus Meeuwen spelen, dat, dan, ja, dat dat, dat dat doet toch iets met je. Dan ga je. Misschien heeft dat ook met de, de consumptie van. Maar dan ga je toch, dan ga je toch meezingen uh, en uh, Brabant Karnaval carnaval komt er weer aan. En uh, de man, nou ja, daar da da, da kijk je al weken naar uit. Nee, ik, ik voel die verbondenheid eigenlijk wel, ah. uh, wel heel sterk. En ik kan me dat ook bij andere al voorstel. Ja. Volgens mij speelt dat meer bij Limburg, Friesland, uh, Brabant. Ik weet niet hoe dat historisch dan ja, verder is dat, Wim, is dat meer de periferie die zich ja. daarmee heeft nee, verbonden voor? Daar heeft Jess Klaver wel absoluut een punt. Kijk, dat is voor een deel ook verzet natuurlijk tegen de almacht van Holland. Die Hollanders ja. denken namelijk, natuurlijk, en dat is nog steeds wel een beetje zo, die denken natuurlijk, wij zijn de naven van de wereld. Het is gewoon een provincie, die ligt daar aan de kust. Ja. Uh, maar die hebben het idee, en, en die anderen verzetten ze, die flanken. Dus ik ben het wel met Jess Klaver eens. Dat is, nou ja, jongens, kijk, kijk eens naar een Fries of een Limburg. Dat zijn twee heel onderscheiden mensen, die hebben een, een bepaald gevoel van trots of van eigenwaarde... van wij komen hier vandaan en vooral, we laten ons niet afpikken... door die Hollanders. Nee, maar dan is het raar dat Jesse Klaver voor meer Europa is... en Harry van Bommel voor minder. Ja, tegelijkertijd is het wel grappig bij, bij Jesse Klaver dan te zien... dat hij zoiets combineert wat heel veel Nederlands combineren. Ze zijn eigenlijk wel Europeaan. Hè? Zelfs Harry van Bommel is een soort Europeaan, maar die is dan... Zonder Europeaan, zonder Europeaan, zonder ja, Europeaan... Zonder ja, zonder Europeaan, zonder Provinciaal bedoel ik. Ik leg geen woorden in de mond, maar het is dat je die combinatie kan natuurlijk ja. en je kunt klein zijn en klein denken, met je eigen streek of je stad... nou ja, jongens, denk eens aan 0,20. Ja, Rotterdammers ja. praten, dat, zijn, dat is toch een grote stad, wereldstad. Ja. Als die het woord Amsterdam horen, beginnen ze over ah, 0,20. Maar Wim, dan is de vraag natuurlijk, als jij toch constateert... van dat gevoel bestaat nog wel degelijk, en dat zeggen mensen aan tafel ook wel... in meer of mindere mate, dan is het natuurlijk wel de vraag... of je dat dan wel moet doen, of van die provincies gaan samenvoegen... want dan ontneem je mensen toch ook een deel van hun identiteit. Nou ja, kijk, Ronald de Stout, de stoutmoedige, oftewel Ronald Plasterk... die probeert eigenlijk iets te doen, wat Napoleon de Grote... Nee, ik, durf, ik durf Ronald nog niet Ronald de Grote te noemen. Nee. Maar het kan nog komen. Het is maar, net zo klein is hij ongeveer. Hè, nou, dat ook. Maar de, maar de daden zijn nog niet zo groot oh, nee. natuurlijk als Napoleon. Maar Napoleon heeft natuurlijk in 1810 uh, ons ingelijfd in het, uh, in het keizerrijk. En die heeft toen de huidige uh, provincie Noord-Holland. Dus waar Nicky nu woont. Plus Utrecht. Dat heeft hij aan elkaar geschoven. En dan heeft hij het departement Zuiden Zeven gemaakt. Denkend, we breken die Hollandse particuliere. Je, je moet dat gewoon breken. Dat was sowieso het Franse streven. Dus Ronald Plasterk loopt een beetje in een gevoetspoor van Napoleon de, de Grote. Ja, maar hoe liep dat af? Nou, dat liep natuurlijk drie jaar later af. Want toen kwam koning Willem I terug. Ja. Die Franse, ze waren blij dat de Fransen weg waren. Althans, een deel, een deel was blij dat het weg was. En toen is alles weer op klassiek Nederlandse poldermodel uh, geregeld. En de provincies waren weer terug. Ja, maar dan zou je dus kunnen zeggen... dat dit plan uh, waarschijnlijk ook niet een lang leven beschoren is. Of is er nu, zijn er nu andere omstandigheden, denk je? Nou ja, de andere omstandigheden is natuurlijk... dat, is, nou ja, dat, is, dat sluit een beetje aan bij uh, wat onze linkse parlementariërs... zeker van Bommel natuurlijk zegt. Het liberale markt, marktdenken. Wij moeten, is nou de gedachte, een grote provincie hebben. Uh, Flevoland, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht. Want dat straalt natuurlijk uit naar, ja, naar wat? Nou ja, het bedrijfsleven, China... Uh, uh, Shanghai. Ja, dan, dan zullen ze China van onder de indruk zijn. Nou ja, nou ja maar uh, China heeft uh, he, weet je die je wereld gehad. Heb je het al gehoord? nou ja, maar <laughs> maar is Nederland, Nederland waarschuwt nu niet China de laatste maal... maar attendeert China de laatste okay, maal okay. Zeg maar, op dit ja. gebied. Nog even één vraag aan jou. Als uh, inwoner van Utrecht. Ik heb net gehoord dat je dan niet Utrechtenaar mag zeggen. Nou maar... ja, je mag wel Utrechtenaar zijn. Maar ja, ik, nogmaals, ik, niemand die mij je ziet. Maar ik lijk wel op Pim Fortuim, Maar ik heb niet een focus voor Pim Fortuyn. Ja, nee. Utrechtenaar is een homoseksueel. Oh, oké. Dus ik ben een Utrechter. In Utrecht En voel je je dat ook echt? Nou ja, ik, ja ik le mijn hele leven woon ik er al. Jawel, ik, ik okay. hoor daar wel thuis. En wordt het je afgenomen als die, als die provincies gaan fuseren? Nee, want daar hoorde ik Ronald Plastek in het journaal nog iets moois van zeggen. Dat was wel weer verstandig. Die zei, een tukker bestaat en die blijft ook bestaan. Ook al is er geen uh, provinciehuis in, uh, in zijn uh, geme uh, ja. gemeenschap. Ja, oké. Okay. Tijd voor het nieuws van half drie. Na het nieuwsoverzicht van half drie, de vraag: wat doe je als borstkanker in de familie zit? Nu eerst dus het nieuws van half drie, gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Er komt definitief een eind aan de deelgemeente. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer een voorstel aangenomen om gemeentebesturen niet langer toe te staan deelgemeenten in te stellen. Volgens het kabinet past het plan in streven om te komen tot een krachtige kleine overheid met minder ambtenaren en bestuurders. Overigens zijn er alleen nog deelgemeenten in Rotterdam en 020. Of Amsterdam, zoals we ook wel zeggen. Jaarrekeningen van alle Nederlandse ziekenhuizen dreigen te worden afgekeurd. Onderbouwing van inkomsten en uitgaven is niet goed genoeg, staat in een vertrouwelijke brief van accountantsorganisatie MBA. De brief is in handen van nieuwsuur. Ziekenhuizen moesten vorig jaar een nieuw declaratiesysteem invoeren en daarna is onduidelijkheid ontstaan. En de winkels in Tilburg mogen niet langer elke zondag open zijn. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door een stichting. De stichting komt op voor de belangen van kleine zelfstandige ondernemers. En die kunnen zich vaak niet permitteren om zeven dagen in de week open te zijn, maar voelen zich wel verplicht als grote winkels dat wel doen. De stichting is bang dat kleine ondernemers uiteindelijk de dupe worden en moeten sluiten. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. AMB Verkeersinformatie, 1 file op de ring van Rotterdam, op de A16 richting Breda, bij de Van Brinoorbrug 4 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel Nicky Westerhoff. Zometeen horen we van haar wat ze op haar 22ste deed toen ze hoorde dat ze een kans had van 80% op borstkanker. Ja, en ook bij ons de mannen van de band De Wolf en historicus Wim Berklaar is er ook nog. Wilt u kans maken op de nieuwe cd van De Wolf of de nieuwe cd van Frank Boeien, die u zometeen na drie uur kunt horen hier? Dan kunt u naar de website gaan, www.ditistedag.nu En u kunt reageren op de uitzending via Facebook en via Twitter met de hashtag DDD. In de aanloop naar de uitreiking van de Edison, de grootste muziekprijs van Nederland... Zijn de grootste kanshebbers te gast bij Dit is de dag. The The New Shining. Zangeres Anneke van Giersbergen. De vooraanstaande singer-songwriter Kees Mayfield. Vandaag is dat de limburgse blues-rockband The Wolf. Pablo van der Poel, zanger van De Wolf. De ja. Wolf, moet ik zeggen. Het maakt niet uit. Mag allebei? Ja, mag allebei. Oh, gelukkig. Nou, dat is dan weer een <laughs> grote opluchting. Jullie zijn genomineerd voor een Edison, voor het beste album. Tussen bands als Kane, Rowan Hazard, De Dijk en Ilse de Lange. Ja, heb je dan het, het idee dat je kans maakt als je dat soort namen hoort? Uh, nee. <laughs> <laughs> nee, ja, ja goed. Uh, ik hoop het heel erg. We hopen het alle drie heel erg. Maar het zijn, dat die andere bands hebben, hebben een supergrote aanhang. En, en is dat uh, belangrijk? Bij ja, een publieksprijs wel wel. Ja. Het is een publieksprijs. Ja, ja, ja. Ja. Dus het is natuurlijk wel een grote eer dat we genomineerd zijn. Ja, jullie dat, zijn jong uh... en fris. Ja. Toch? Ja, dat kan je niet zeggen. Nee, nou, ja, ik bedoel, jullie zijn nieuw en, en, en minder bekend als de anderen. Dus, dus ik kan ook denken dat het publiek denkt: nou, die geven een kans. Ja, ja maar we, we vaak... verdienen het wel. Maar ja. ah, ja. <laughs> <laughs> jullie verdienen het wel, vind je? Jullie zijn echt wel een beetje rock'n'roll, heb ik me laten vertellen. Dan is het ook wel heel rock'n'roll om zo'n prijs te weigeren, toch? Ja, nu het zegt. Doe maar, deed het ooit? We, of ben we... je ingehuurd door Kevin? Nee nee. <laughs> nee. nee, nee, nee, Nou, gisteren hadden we hier een singer-songwriter, die wilde hem niet. Die oh, zei okay. dat hij... Nee, die Wat zei... was te redden dan? Ja, ja, Die ja. was bang dat hij te druk mee zou krijgen. En dat moet niet, want dat ging te ten koste van zijn concentratie, vertelde hij. Ja, ja, die hij vond zijn, op, zijn optreden problemen. hier... <laughs> <Ja>. <laughs> zijn optreden hier vond hij ook al een hinderlijke onderbreking van zijn, van zijn normale ritme, ja. Ja, dan is hij gewoon niet geboren voor het, uh, voor het rocksterrenleven. En jullie wel? Eh... Uh... Soms. Ja. Toch? Ja. Alleen ja. niet in de ochtend. Ja, maar dan doet Rocks toch niks? Nee. Omdat ja. ze eergisteren gisteren om zeven uur in de bus zitten. Dat, dat was niet ja. het hoogtepunt? Uh, nee, maar ook weer geen dieptepunt. Dus het valt allemaal wel mee. Ja, één uh, van jullie zijn broers, twee van jullie zijn broers. Maar ik kan nu ja. niet zien wie ja, ik ben. een broer. Ja. En een Luca ook. Jullie zijn broers van elkaar ook? Ja. Ja, ja oké. Okay. En, en uh, jullie ouders die hadden een, een kelder onder de tuin waar jullie samen konden oefenen, klopt dat verhaal? Ja, die hebben ze speciaal uh, eigenlijk voor ons uh, gegraven. Maar of... verder wilden ze geen verwachtingen <laughs> wekken bij jullie? Nee. <laughs> maar hoezo nee het was die... helemaal niet pusher, ik bedoel. Maar ik zat toen, uh, ik zat destijds in een andere band. En ik repeteerde heel vaak op allemaal andere, andere plaatsen. En mijn vader zat ook in een band. Toen, en Luca drumde. En die deed dat thuis gewoon in zijn slaapkamer. slaapkamer en dan stond ik, uh, ja. stond ik op de gang zeg maar, tussen onze twee slaapkamers in. Ik stond agitaat te spelen en Lucas en zat te drummen. De bierman was bakker, dus dat uh, schoot ook niet echt op. Want jullie deden dat zelfs, uh, dus hij wilde slapen natuurlijk. Ja, ja precies. Ja, ja. En toen hebben je ouders de oplossing gezocht in een kelder onder de tuin. Ja, want <laughs> het was gewoon een rijtjeshuis. Dus het, ja, ik vind het een super, super cool plan. Maar uh, ja goed, nu ik ouder ben, denk ik wel van... Jezus, dat is wel echt heel vet dat ze dat hebben gedaan uh, destijds. Dat had je toen niet zo door? Uh, ja, wel, maar niet zo. Toen was het nu... meer normaal en nu... Nu, nu komt het uh, echter op neer dat wij de enigen zijn... die daar nog iets met die kelder doen. Dus we wilden er eerst ook een film, filmkelder van maken of zo. Uh, om films te kijken, niet om films te schieten. <lacht> Laat dat duidelijk zijn. Maar uh, ja, nu gebruiken wij als enige nog die kelder. En we hebben ze laatst ook uh, bedankt met een flesje port. Nou, dus, uh, kijk, dat is een hele goede port. Dat <lacht> is wel een hele goede port. Dat hoop ik wel, ja. Hoe omschrijven jullie zelf de muziek die je maakt? Uh, als psychedelische bluesrock. Psychedelische bluesrock? Ja, net werd bluesrock gezegd. En toen kwam echt het meest uh, dromerige. Rustig rustige stukje van de plaat langs. <laughs> Oké. Okay. Dat is uh, wel een mooi stukje. maar deed mij een beetje en... aan Radiohead denken. Kom, ja? dat, dat deed mij een beetje aan Radiohead denken. Dat, dat, dat geen stukje het is geen inspiratie, maar ik dat heb het er wel ja. vaker mensen horen zeggen. Ja, dat vond ik echt. Het ja, deed een okay. beetje aan Radiohead denken. Althans oh, de oude de platen. Ja. Ja. Want okay. wie is wel inspiratie? Wie of wat? Ja, van alles. Um, van Led Zeppelin tot T-Rex, tot um, Elman Brothers, tot The Doors. Um, ja. En de laatste tijd luisteren we heel veel Afgebied en Southern Rock. Daar zijn we allemaal wel mee bezig. Ja, uh, ja dat. Ja, en zijn ja. jullie zover dat je ervan kan leven of nog niet? Ja. Dat lukt? Ja. ja. Oh ja, jij kijkt echt zo van, wat een ontzettend domme vraag. Rob, ik kijk altijd zo. Het <lacht> is gewoon een psychedelische blik van misschien. <lacht> ja, je kan hem nog een keer. <lacht> Ja, nee, ja, meer zo inderdaad van uh, zo'n realisatieblik was het. Van ja, inderdaad, we kunnen er eigenlijk al van leven. En dat is best wel bijzonder als je, ja, zeker voor Luca, die is gewoon nog 18 en die kan gewoon leven van zijn band. Ja, ja of van zijn studiefinanciering? Nee, die krijg ik niet. Want die ik krijg studeer je niet. niet. Oké, okay, je, uh, je, je hebt studeerd überhaupt niet. Ik nee, ik, een vrijman. nee. Ja, ik ben een vrij man. <laughs> vrij vogel. <laughs> nee, ik wil wel uh, graag naar het conservatorium dit jaar. Maar ik moet nog even kijken of ik toegelaten word. Ik koop het. Ja. Het zal... Maar nee, als je. Niet, uh, nou ja, ik, ik heb de hoop ook al opgegeven. Je behoorde eentje van niet? Zo is het slecht. <lacht> <lacht> nee, ik denk wel dat hij uh, heel grote kans heeft. Maar is dat goed voor de, voor de groep? Of uh, valt hij dan een beetje uit elkaar als er eentje ineens heel serieus uh, wat gaat nou, doen? Nou, ik denk van de ene kant is het wel, uh, wel, wel lastig... omdat ik dan gewoon weer naar school moet iedere dag, behalve ja. op vrijdag volgens mij. En uh, nou goed, dan, uh, dan is het weer wat lastiger om door de week te spelen. Maar dat doen we op dit moment toch niet. We spelen eigenlijk alleen maar in de, in de weekends. En uh, af en toe is het een donderdag of zo. En zelfs daar kan je en... van leven. Daar ben je de hele week vrij, man. <laughs> ja, we krijgen, we krijgen 2 miljoen per optreden. <laughs> ja, dat ja. Ja. Dat maar lukt we hier wel. niet, hoor. Oh, oh, niet? Nee, nee, nee. nee. Oké, okay. nee, dan goed zijn we verkeerd geïnformeerd. Ja. Ja. Het is tijd dat jullie weer wat gaan spelen. Waar gaan we naar luisteren? Uh, Northbound. We ja. zijn benieuwd. Ja, dan okay. moet je daar even allemaal naar je instrumenten lopen. Ja. Naar die... Uh... Wat voor muziekje? Een -muziekje. <laughs> pauzemuziekje, ja. ja. <laughs> Ja, nou, Stijs, als jij het dan even zingt. Nee, dat, dat <laughs> kan ik beter niet doen. Beter voor iedereen. Ja. Oké. Okay. Full of sorrow and tears for grief Tired down old I've grown. This place I used to call my home. But now it's a scenery without the place of the days of our home. Dankjewel. And is like fire on my is we gaan praten met Nicky Westerhoff. Nicky, jij schreef het boek Dansen op een Zijdendraad. Ja. Jouw oma, zussen van je oma en jouw moeder... die stierven allemaal aan de gevolgen van borstkanker. Je oma werd 50, je moeder 46. Was jij je als kind al bewust van het feit... dat borstkanker in de familie voorkwam? Ja, dat, dat is eigenlijk altijd iets wat, er, wat erbij gehoord heeft. En uh, iedereen is altijd heel enthousiast geweest over mijn oma. Wat een leuk, gek, lief mens dat geweest moet zijn. En ja, als je haar mist in je leven als, als meisje, is dat sowieso al, al gek. En ja, je weet dat dat komt omdat ze borstkanker had en jong overleden is. En uh, ja, dus je bent je daar wel heel bewust van. Ja, en daar werd ook wel over gesproken. Het was niet zo dat dat onbespreekbaar was. Of dat nee, het... zeker niet. Nee, misschien omdat het altijd ja, blijkbaar zo'n heel leuk, lief mens geweest is. Ja, mensen hebben ook altijd wel veel over haar verteld en ja. gesproken. Ja. Ja. Het was natuurlijk heel lang onduidelijk hoe dat dan kwam. Maar op een gegeven moment is er natuurlijk ook onderzoek gedaan naar erfelijk borstkanker. In, is ja. bekend geworden. En toen bleek het bij jullie te gaan om het borstkankergen BRCA1, zeg, ja. ik, dat, zeg ik dat goed? Ja, ja breast cancer. Ja. En daar kan je je dus op laten testen. Ja, dat klopt. Ja. En op een gegeven moment heb jij besloten om dat te doen. Ja, mijn, uh, mijn moeder is in 2004 overleden en uh, vrij snel daarna heb ik besloten van goh, wat je dan ziet gebeuren met iemand die zo midden in het leven staat en er zo van houdt, als je ziet hoe klein iemands wereld kan worden en uh, dat iemand uiteindelijk de strijd verliest, als je dat van zo dichtbij meemaakt, ja, voor mij was duidelijk dat wil ik niet. Nee. En uh, uh, intuïtief had ik het idee van volgens mij draag ik dat gen en. Uh, ja, ieder kind zeg maar, van een ouder die dat draagt heeft 50% kans. Dus dat geldt voor mij ook. Maar mijn intuïtie zei volgens mij moet je er achteraan gaan. En uh, dat heb ik gedaan. Ja. En hoe oud was je toen? Uh, ik was toen 20. Dat is heel jong. Ja. Het was niet zo dat je omgeving zei van laat je nou testen. Dat was echt jouw nee. eigen beslissing. Ja, mijn omgeving zei eerder van... Goh, het, is, het was heel kort op het overlijden van mijn moeder. En uh, voor heel veel mensen was dat ook best wel weer een snelle stap die ik nam. Terwijl het voor mij juist heel erg in elkaar zat. Haar overlijden en uh, mijn eigen toekomst. Dat voor mijn gevoel heel erg aan elkaar vast. Ja. Ja. Je hebt een vader nog en uh, zussen. Ja. Wat, wat vonden die ervan dat je dat wilde? Um, nou, Die vonden het in het begin soms best wel lastig. Omdat iedereen nog heel erg bezig was om zijn weg te vinden na het overlijden van, uh, van mijn moeder moeder. Uh, maar uiteindelijk is iedereen wel heel erg achter, uh, ja, achter ons gaan staan of achter mij gaan staan. Ja. En uh, ik heb een ontzettend lieve vader die een vader en moeder in één is en uh, uh, die er ook echt altijd voor ons allemaal is en die er ook altijd uh, ja, achter heeft gestaan. Ja. ja, je beschrijft in het boek ook heel mooi hoe die er altijd bij is, ook ja. bij, bij belangrijke beslissingen voor jou en bij gebeurtenissen. Ja, maar goed, je, je ging je laten testen. Je had zelf het gevoel dat je drager was. Hoe kan, je, hoe, hoe kan dat? Hoe, hoe? Ja, en dat, dat is op papier 50 maar zo ja. voelde het. En Misschien mijn moeder was de oudste, mijn oma was de oudste, ik ben de oudste. Misschien dat het daarom uh, zo voelde, maar daar is wetenschappelijk geen enkel bewijs voor. Maar nee. ik, ik had gewoon zoiets, hier moet ik volgens mij mee aan de slag. Ja, nou, ja. liet je testen en... Uh, bleek inderdaad draagster te zijn, ja, ja, dus, je, dus had, je had het goed, goed aangevoeld. Ja, ja. ja, zeker. En dan krijg je die boodschap in zo'n ziekenhuis en, en, en wordt er dan ook bij gezegd van wat je opties zijn of, of, of moet je dat zelf gaan bedenken? Hoe, hoe werkt dat dan vervolgens? Nou, dat hebben we eigenlijk al wel in een, want het is niet. Ik was in haar twintig en ik meld me bij een klinisch geneticus dat ik dat graag wilde die test en dan zeggen ze niet, oh je bent twintig, dat, dat gaan we gelijk even doen. Daar gaat best wel een traject aan vooraf. Ik heb heel veel gesprekken gehad met een psycholoog. Die moest uh, ja, bepalen of ik in staat was... om de consequenties van mijn keuze te overzien. Ja. Um, en in die gesprekken wordt ook inderdaad aan de, aan de orde gesteld... van oké, okay, stel dat blijkt dat je dat hebt, wat ga je dan doen? En ik zei vanaf het eerste moment... ja, dat lijkt me logisch, want ik hoef mijn borsten dan niet meer... dus die laat ik weghalen. En toen keek zij mij aan van... Huh? Heb je, ja, ik zeg: nou, daar heb ik heel goed over nagedacht. Ja. Dat, dat is, dus we hebben, ik, ik heb ook altijd nooit het idee gehad dat ik daar moest kiezen. Voor mij stond vast als blijkt dat ik uh, draagster ben. Dan wil ik ze weglaten. Ja, en dat was blijkbaar een beslissing die je ook al eerder had genomen ja. dan voor je gevoel. Ja, ik heb ook nooit een heel positieve associatie met mijn borsten gehad. Toen mijn moeder voor het eerst borstkanker kreeg was ik 14 en kreeg ja, je zelf borsten? Ja, dan krijg je net zelf borsten en ja, ze maakte mijn moeder ziek. Ik had er mijn oma nooit door leren kennen. Ik heb er nooit heel veel mee gehad. Wat niet wil zeggen dat het een makkelijke operatie nee. is en dat dat snel gedaan is, zeker niet. Nee, nee want dat maar, is, maar, ja. het is heel ingrijpend. Want Dat merk ja. je ook, dat beschrijf je ook. De reacties volgens van artsen naar wie jij toeging, want jij ging echt uitzoeken van nou, waar kan ik me ja. dan zo laten opereren dat ik meteen en geopereerd word en meteen ook weer nieuwe borsten terugkrijg. Ja. En jouw zoektocht, heel veel van die artsen, die, die reageerden behoorlijk bot op wat jij wilde ja mij dat nou dat is mij ook wel opgevallen ja, ja. als je 21 bent of ja, en met zo'n vraag komt um, had ik wel verwacht dat ze daar um, nou ja, respect is wel een heel groot woord maar op een bepaalde manier dat je in ieder geval het gevoel hebt dat je serieus genomen wordt maar wat en, zeiden ze dan nou er was een arts die zei van uh, gooi meisje die keek op zijn dossier en die zei "Goh meisje ik denk dat jij hier binnen vijf minuten wel weer weg bent en toen dacht ik, hoe kan je nou een gesprek zo beginnen? Nee. En toen hoorde ik mijn vader naast me zeggen van... nou meneer, dat denk ik niet, want <lacht> dan kent hij Nicky nog niet. <lacht> en nee. toen dacht ik, nee, dan kent hij Nicky inderdaad niet. En als je dan uiteindelijk het gesprek voert... en um, ja, dan bij zo'n opmerking weet je al, jij bent niet degene die me gaat opereren. En nee. op het moment dat iemand je vanaf het begin af aan serieus neemt... naar je luistert, je argumenten uh, ja, aanhoort... en dan aan het eind van een gesprek beslist van... goh, um, ik moet erover nadenken of ik wil het niet doen... Dat, daar heb ik heel veel respect voor en dat is oké. Okay. Maar op het moment dat je vanaf het begin af aan... eigenlijk al niet serieus genomen wordt in je vraag... Ja, dan wordt het wel een lastig verhaal. En hoe kwam dat dan? Omdat ze je te jong vonden? Ja, omdat ze je me te jong vonden. Op papier um, ja, loop je een verhoogd risico vanaf 25. Ik was toen uh, uh, 21. En ja, dan zeggen ze... goh, ja, je weet niet wat de wetenschap nog uh, uh, bereikt in 4, uh, 5 jaar. Je bent nog wel heel erg jong. En ja, we gaan eigenlijk liever niet snijden in... Ja, ik doe het dus aan steeds gezond vlees... En dan moet ik ook uitleggen van ja, het is misschien nu nog gezond... maar in mijn familie hebben vrouwen onder de 30 borstkanker gekregen. Ik zeg, en dan? Dan zitten we op een dag tegenover elkaar... en dan ben ik ziek en dan raak ik mijn borsten alsnog kwijt... en heb ik kanker gehad. Ja, en dat, ja, ja wilde, dachten jij, ze dan. Jij ja. wilde, dat wilde jij echt voor zijn? Nee, wilde ja. je wilde het hier niet laten overkomen nee. dat je in een later stadium... want eigenlijk was dat misschien wel wat ze tegen je zeiden... wacht nou maar even rustig af. Wacht nog maar even rustig. Je bent nog best wel jong. Laten we eerst kijken wat er gebeurt. En, uh, maar ik was daar heel duidelijk in. Ik, ik wilde ze gewoon niet langer hebben en ik had zoiets van ja. Het is mijn lijf, mijn leven. En volgens mij heb ik duidelijk genoeg ook onderbouwd waarom ik dit graag wil. Ja, nou, je ja. vond ook een arts die het daar helemaal mee eens was. Zeker, wat een held. Want die <lacht> zei ook na jouw verhaal tegen jou: Nou, dat gaan we dus doen. Ja. Was dat een grote opluchting? Ja, heel erg. Nul was het? Ja, dat? Dat we, we zijn uiteindelijk in zes ziekenhuizen geweest. En het is niet zo dat de vijf daarvoor zeiden: We willen het niet doen. Um, maar ja, soms begon inderdaad een gesprek al dat je, je niet serieus genomen voelt. En dan ben ik daar eigenlijk al klaar. Hm. En deze man zei, die zei: Van nou, wat kan ik voor je doen? Ik heb het verteld. En hij zei. Dat snap ik, dat gaan we doen. Ja. Ja, en dan voel je wel opluchting. Dat maar, iemand naar je luistert. En het uh, En het ook serieus is. Maar ja. opluchting, want vervolgens is het een enorme operatie natuurlijk. Ja, het is een enorme operatie. En ik heb me daar ook best wel een tijdje op voor moeten bereiden. En ja, dan op het moment dat je naar het ziekenhuis gaat, dan, uh, dan slaat de bom wel in. En uh, ik heb me eigenlijk pas de dagen voor de operatie echt goed gerealiseerd... wat het, ja, wat het zou betekenen om zo'n operatie aan te gaan. Ja. En um, ja, de operatie heeft bijna negen uur geduurd. Dus ook dat is lang en... Um, ja, dan word je wakker, zit je aan allerlei toeters en bellen... kan je geen kant op. Dus toen was ik even niet zo'n blij mens. Maar je had nee. meteen ook weer nieuwe borsten. Ja, dat lijkt me ook zo bizar, want ze zijn weggehaald... en je hebt je wat teruggekregen. Ja, ja, maar ik vond dat ook wel heel prettig, want je gaat slapen met twee borsten... en je wordt er ook ja. op een bepaalde manier wel weer mee wakker. En, uh, maar ik vond het heel eng om ze voor het eerst te bekijken... want ik dacht, ja, ze valt het tegen... En dan, dan moet ik er nog wel de rest van mijn leven mee doen. Ja, ja. Dus ik heb er wel even over gedaan voordat ik voor het eerst uh, naar ze kon kijken. En toen? Ja, toen dacht ik, wat zijn ze groot? Het <laughs> <laughs> gingen me echt reuze ja, ja. mee. Ja. Maar toen bleek er nog heel veel zwelling van de operatie. Hey, te Jom, op. ja. Ja. En ze waren een beetje kaal, want er zitten natuurlijk geen tepel daar meer op je borst. Dus het voelt een beetje kaal. Maar ja, ik was absoluut niet ontevreden en nog steeds niet hoor. Nee. Ik ben hartstikke blij mee. Oké, okay, nou gelukkig ja. maar. Nou is dat ook in die familie van jou natuurlijk best lastig. Want je hebt ook zussen, die kunnen ook drager zijn. Ja. Uh, uh, uh, uh, de beslissing die jij nam, had dat ook invloed op hen, ja, kan ik me voorstellen. Ja, dat heeft wel invloed op een gezin. Zeker, uh, wij waren ja, met z'n vieren als, uh, als gezin in die tijd. En mijn vader heeft uh, tegenwoordig een nieuwe vriendin, ontzettend leuke, lieve vrouw. Dus we zijn nu ook weer met z'n vijven. Dat heeft als, als gezin, met z'n vijven ontzettend veel impact. Omdat je um, ja, je maakt zo'n beslissing voor jezelf en voor je eigen leven, maar die mensen zijn die het allerdichtst bij je en die zijn je lief. En, uh, ja. Uh, ja, we hebben ook heel veel met elkaar. Dus dat is een heel uh, lastige beslissing. Ja. Was, zei, zei, ja. zeiden sommigen van hen ook, doe het niet? Nee, niemand heeft gezegd, doe het niet. Want iedereen in mijn omgeving die mij kent... snapte ook heel goed waar ik vandaan kwam en waarom ik dat graag wilde. Um, en ik had destijds ook een relatie met iemand die heel erg achter me stond. Dus dat is ook heel fijn dat je op zo'n moment ook gesterkt wordt in... Uh, ja, door degene met wie je leven deelt. Ja. Dus dat is heel fijn. Ja. Voelde je zussen zich ook verplicht doordat jij jullie testen om zichzelf ook te laten testen? Of had dat geen invloed? Nou, in het begin was dat wel, we we hebben we daar wel gesprek over gevoerd. Totdat we daarna ook heel duidelijk met elkaar zeiden: oké, okay, we zijn wel een gezin en we zijn heel hecht en blij met elkaar. Maar ieder is wel, heeft wel een eigen leven en een eigen beslissingsbevoegdheid, om het zo te zeggen, voor zich. Dus je moet. Een beslissing neem je alleen daarvoor. En dat betekent ja. niet dat als ik ga, dat de rest ook moet nee. gaan. Zeker niet. Jouw moeder had het ook heel graag gewild, zo'n borstamputatie. Ja, mijn moeder die is natuurlijk net in een, ja, in een iets andere tijd geboren. En uh, mijn moeder kreeg in 1998 voor het eerst borstkanker. En dat was ook net een beetje de tijd dat, uh, ja, dat je dat gen kon vaststellen in een familie. Dus uh, dat heeft elkaar eigenlijk net gekruist. En voor haar ook net iets te laten. Uh, uh, is dat gekomen. Ja. En uh, ja de wetenschap was in die tijd anders. Mijn moeder heeft toen te horen gekregen... ja het komt veel voor in jullie familie... maar ja, ik schat de kans op 15 tot 20 procent. Het is veel meer. En het is uiteindelijk veel hoger geweest. Maar dat konden ze toen natuurlijk ook niet weten. Dus... Nee. En jij hebt dus eigenlijk kunnen doen wat jouw moeder ook had willen doen. Dat ja. lijkt me ook een heel raar gevoel. Ja, en zo heeft ze ons ook wel echt opgevoed. Als uh, zelfstandige vrouwen uh, die het leven ook heel erg lief hebben. En ik heb ook wel het gevoel door dat, hoe zij... Mijn vader en mij, zij mij hebben mij opgevoed dat ik ook de keuze heb gemaakt die ik nu heb kunnen maken. Wat hoef jij nou helemaal geen zorgen meer te maken? Um, over borstkanker in principe niet. Kijk, artsen zeggen nooit dat je kans op borstkanker nog 0% is. Want dat kan altijd nog ergens een vliebertje zijn. Uh, maar die kans is misschien nog 1 of 2%. Dus dat is ontzettend, nou uh, ja, van 100 naar 1 is voor is mij wel de een moeite score. Ja. score. Ja, absoluut. Maar ik heb ook vanaf mijn 35ste een verhoogde kans op eierstokkanker. Dus dat okay. stuk, ik ben nu 28, dat stuk... Uh, ligt nog in de toekomst. Zo ja, maar dat zeg je. Je zegt het redelijk vrolijk, maar dat is ja. toch ook wel weer een hypotheek. Nee, ja. En dat dat die angst, zeg maar voor eierstokkanker is niet zo extreem als de angst voor borstkanker, die ik ooit zeg maar heb gevoeld. Uh, maar die ja, die kans op eierstokkanker is wel verhoogd. En. Ginecologen raden je wel aan om rond je 35, 36 eierstokken weg te laten halen. Dus dat traject heb je dan uh, ook nog voor Ja, je? dat heb, je nog voor de, heb ik nog voor de borst. Wat heb je die beslissing ja. ook al genomen dat je dat wilt? Ja, dat, kijk, artsen zullen nooit je adviseren om je borst weg te laten halen. Dat is echt een eigen keuze. Maar dat advies met eierstok is wel iets... Uh, strikter. Daarvan zeggen ze wel echt van nou, ik zou toch wel uh, nou, sterk overwegen om dat te doen. Omdat eierstokkanker heel lastig uh, te diagnostiseren is. Ja, ja. Dus we okay. zijn er vaak te laat bij. Mm. Okay. Um, ja, En dan zeggen ze van we kunnen dat zo moeilijk vaststellen. Dus doe maar wel. Maar word je dan doe nu het... ook extra gecontroleerd? Dat zou je denken, ja. tenminste, dat hoop ik ook. Dat zou ik zeker zo ja. denken, ja. Ja. Is dat niet zo? Uh, nee, omdat er best wel recent... Um, heb ik me laten vertellen in het UMC in Utrecht... Um, best wel recent een nieuwe richtlijn is aangenomen... dat ze uh, vrouwen in mijn situatie niet meer periodiek controleren... omdat de kant, zeg maar, ze veel te veel valse positieve uitslagen hebben. Ja, dus dan maar krijg ja. je het, het gevoel dat je goed zit... En uiteindelijk blijkt dat dus niet zo te zijn. En ja, Wereldwijd zijn er al heel veel onderzoeken op dit moment... volgens mij gaande uh, ja, hoe we dat beter vast kunnen stellen... eindigstokanker, ja. maar het is nog heel Is dat niet lastig. een heel onrustig gevoel voor jou? Want ik kan me voorstellen ja. dat je toch echt elk half jaar wil weten... hoe staat het ervoor? Ja, en dan is er ook met liefde vast iemand die een echo wil maken... en wil kijken, dus dat zal het probleem niet zijn. Maar ja, het betekent niet als diegene zegt ik zie niks... of het ziet er goed uit dat je ook daadwerkelijk niet ziek bent. Maar ja. ik ga er voorlopig van uit dat ik tot mijn 35e wel aan de, aan de goede kant zit... En, um, ja, dan komt uh, die operatie tegen die ja. tijd. En ja. dan komt de volgende boek misschien. En wie weet. Ja. ja, dus... ja <laughs> het boek uh, Dansen op een zijde draad. gegevens daarover zetten wij op de website www.ditisdedag.nu. Het is bijna drie uur. We gaan luisteren naar het nieuws. Daarna Frank Boeijer te gast. Er is een nieuwe cd van hem uit en hij gaat zingen. Wilt u kans maken op die cd of op de cd van De Wolf 4? Uh, dan uh, kunt u het beste even naar onze website gaan, dit is de dag.nu. En dan moet u uitleggen waarom u vindt dat u recht heeft om die cd te winnen. En dan uh, Frank Boeien en iemand van De Wolf die gaan straks samen de jury vormen... en die gaan aan het eind van uh, het volgende half uur vier cd's uitdelen. Hartelijk dank aan Nicky Westerhoff, fijn dat je er was. Dank. Uh, succes met je boek vanaf morgen in de boekwinkel, hè? Ja, morgen presenteer het, maar als je gaat, dan vind je het misschien stiekem wel. Kijk, <laughs> nu is het nieuwsoverzicht van drie uur. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl WK-kwalificatievoetbal, op Radio 1. Morgen om half negen. Laat het zien heren. zo vlak voor de pauze. Laat het zien. Nederland, Italië. Komt de bal en wordt binnengekomen. Ja! NOS langs de lijn, morgen om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.